Via de kabel op 104.5 En in de ether straks meer Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur Clemens Pevers met het nos Journal. De Amerikaanse president Trump vraagt zich af of de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen ooit nog worden hervat. Trump zei dat in Davos, waar hij te gast is op het Wereld Economisch Forum. Volgens hem hebben de Palestijnen gebrek aan respect getoond na het Amerikaanse besluit om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Trump zei verder dat de Palestijnen moeten terugkeren naar de onderhandelingstafel... als ze in aanmerking willen blijven komen voor financiële hulp. Boze Franse vissers blokkeren sinds vanochtend vroeg de havens van Calais en Boulogne-sur-Mer. Op die manier protesteren ze tegen de Nederlandse pulsvisserij. Daardoor hebben ze naar eigen zeggen grote schade geleden. Volgens de Fransen hebben de Nederlanders de zee geplunderd en is er geen vis meer over. De vissers eisen financiële compensatie van de Franse overheid. BNN-VARA-directeur Gerard Timmer wordt de nieuwe directeur van de NOS. Timmer is de opvolger van Jan de Jong, die eind vorig jaar directeur van Feyenoord werd. De 49-jarige Timmer heeft al een heel leven achter de rug bij de publieke omroep. In 1997 was hij een van de oprichters van BNN en daar was hij tot 2006 voorzitter. Na een kort avontuur bij SBS keerde hij terug bij de NPO en later bij de visieomroep BNN-VARA. Timmer begint op 1 mei als directeur van de NOS. Een gemummificeerde vrouw die in een kerk in Basel lag... blijkt een verre voorouder van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson. DNA-onderzoek op het lichaam van de vrouw maakte duidelijk dat het Anna-Katharina Bischoff was. Geboren in een welgestelde familie en gestorven in 1787 in Basel. Genealogen ontdekten daarna dat de Britse minister Johnson een verre nakomeling van Anna was. Johnson heeft nog niet gereageerd op de vondst. Eerder zei hij al wel dat hij van kakineuze rijke lui afstandde. Het weer. Alleen in het westen breekt af en toe de zon door. Het is een graad of negen en lokaal kan een bui vallen. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Veel vertraging nog tussen Afrit Soest en Hoevelaak in 11 kilometer file. De weg is net weer vrij. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein een kwartier vertraging. A12 Arnhem Den Haag. 20 minuten bij Woerden over 17 kilometer. Door een kapotte motor op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft. 10 minuten erbij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, 20 minuten tussen Henrik Ambacht en Sliedrecht West. Op de A16 Rotterdam richting Bredaat. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoopend Riddink krijgen een kwartiervertraging. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Augustijn en Noorderloos 20 minuten. En op de A28 Amersfoort Utrecht een kwartier bij Knoopend Rijnzweert. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ja, dat was helemaal de verkeerde. Ik heb uh, niet goed gekeken naar ons dingelapparaat. Hey, maar dat maakt niet uit. Wij zijn wel ZFM. Welkom terug, luisteraars, Bij Hans en Ronald in de middag. Ja, daar moet je alleen maar om lachen. Hè. Ja, dat is niet anders. <laughs> Ik vind het wel leuk, zoiets. Wat kan u verwachten in de tweede uur nog eventjes van ons? Nou, in ieder geval krijgt u de gouden Ouwe van de Week. Om kwart over vijf. Om half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart over zes het Biscoopprogramma van de Week. Ja, en dan is het, uh, het uur weer om. En alles wordt aan elkaar gedraaid... Door, door technicus Zoon nog met heerlijke muziek. En ik heb de eerste uitgezocht. Hij weet lekker niet welke het is. We hadden het net over de storm. Ik denk, ja, dan moet ik toch iets over een storm gaan doen. Dus, ik heb deze uitgezocht. master, Je hebt hebben er nog een paar dingen mee gedaan. Ja, ik vind deze een beetje vlak, moet ik eerlijk ja. zeggen. Een dus, beetje ja. jammer. Ik denk ik ga die kiezen, want hij is ook gestopt met, met zingen. Zo ja, gewoon. hij wordt gerekend onder de pensionaren. Ja, ja ben, ben ik ook. En ik ben juist begonnen. Met wat? Nou, met uh, presenteren. Ja. <laughs> ja, maar je moet dat ook zo... Je, je zei het een beetje jammer. <laughs> Doe. Um. Hoe bedoel je? Nou ja, Jannie wordt wakker, kijkt naar links. Ja. Ja, dat is een beetje jammer. Even kijken. Ja, links, links. Nee, ja, naar rechts. Kijkt kijk. ze naar rechts? Ik kijkt naar rechts. Ja, wat nou, maakt niet uit, maar dan... Dan nog. Dan nog. Het is een beetje jammer. Ja. ja. Nou ja, misschien is er, uh, is er... Je weet het niet, hè. Er, er is op zondag 28 januari, dan is er wel wat leuks te doen. Laten we het daar maar eens over hebben. Dan is er uh, weer een museumpodium in het Zandvoort Museum.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 Het museumpodium is de moeite waard om te bezoeken. De rondleiding is van 3 tot 4 met koffie en thee in de entree. Dat is ook te doen, dus met 3 euro. En houders van een museumjaarkaart hebben gratis toegang. Dat lijkt me heel leuk. Oude klededrachten. Nou, dan moet je gewoon een keertje gaan. Ja. Ja. Hey, Jammer, ik heb nog zo'n kaart ook. Dus hey, dat, uh, ja. Ik ga kijken naar de kleding uh, uit mijn jeugd. Ja, uit mijn jeugd. Nou, 1875. Dat nou. zeg ik, uit je jeugd. Oh ja, zo. To connect, inspire Open eh. in a your high place, liars Time is ticking for the empire eh. The truth they feed is feeble As so many times before The greed of all the people They stumble and they fumble And we're about to ride. They woke up, they woke up, the lions. Turn it up, it's a Hands on, dance, dance, dance To the distortion Change to the rhythm Kate Perry and Skip Marley ik heb eigenlijk geen idee of dat familie van is. Dat moet ik even opzoeken een keer. Ja. ja. Hans, ja. Heb jij wat uitgezocht voor de uh, Gouden ja Jazeker. Echt waar? Jazeker. Nou, dan gaan en we ik maak er een OB. Ik maak er een soort prijsvraag van voor jou eigenlijk. Voor mij? Ik, ik heb het over de zusjes De Vries. <laughs> ja. ja, die begonnen op een hele, lange, hele jonge leeftijd begonnen ze te zingen. En die hebben in diverse groepen gezeten. De Carina's heet het in 1974 en in een countrygroep Cold 45. Dat heette de Lady Pops. En vanaf 1979 besloten de zusjes verder te gaan onder een andere naam. En wie denk je dat ik bedoel? Ja, jongen, ik heb hier het nummer voor in mijn scherm staan. <laughs> ja, dus dat is geen. Nee, nee, dat is niet echt een quizvraag nee, zo. Hè? Maar, ja, nee, laat maar zitten. Jij ja, gaat precies. niet door voor de koelkosten Nou jij wel, Nou, jawel. Want ik heb ja, wel een antwoord. Ja. Ja. <laughs> nou, het, het, ze gaan namelijk verder onder de naam Maywood. En nou zeggen een heleboel. Oh, die ken ik wel. Ja, nou, dat is ook zo. En ze hebben Alice. En uh, die bestond uit uh, theatrale ballades en danspas, dansbare popliedjes. Nou. Hoe wil je het mooi krijgen? De productie lag in handen van een ex-kajakdrummer... Piet Pim Koopman... en daarmee zijn eerste scheden op de pas zetten. En hier komen ze dan, ik heb uitgezocht... Late That Night uit 1980. Dat was een hit toe. Als ik dit dan hoor, dan vraag ik me altijd af... wat zou Anouk niet zeggen? Wie? Anouk. Anouk, Anouk heeft in... Uh, um, uh, hoe heet het? The Voice of Holland. Ja. Heeft ze uh, tegen iemand geroepen van... je hoort hier niet thuis. Ja. ja. Uh, vraag ik me altijd af wat Anouk zou zeggen over deze stemmen. Dat ja, nee, niks. Ik kan alleen zeggen... waar nou. we het net over hadden... als ze niet zo'n... Uh, zo'n onderlinge, zo onderlinge band hadden gehad... had het best een hele grote kunnen worden in Nederland. En ja. dan hadden ze best een hoop hits gemaakt... want de stemmen zijn gewoon goed. Ja, het was een gebrek aan onderlinge band, hè? Ja. ja. Nou ja, ik... Ja, ja dat heb je, als je, meer. Als je heb je meer in van, familie, hè? Ja, heb je precies. dan loopt de communicatie via advocaat en rechter. Ja. Dan heb je een hele goede band, jullie ja. gezien. Nou ja, mm, de ja. ene die er rijk van geworden zijn... in die advocaat, denk ik. Ja. Toch? Ja, ja. Hey, maar het, het zal je maar... Hema? Oh, oh Hema, nee, niet. Het zal je maar overkomen. Want één op de vier heeft een hersenaandoening. De Hersenstichting vraagt daarom uw steun. <laughs> ja. ja, ja we, gaan er nu, we schieten er volgens mij nu 24 in de lach voor de radio. <laughs> Waarom, Waarom ja, nee, want de... Oh, Nou, de Hersenstichting vraagt uw steun. Geef gul aan de collectant die van 29 januari... tot en met 3 februari op pad gaat om geld in te zamelen... voor iedereen die te maken heeft met een hersenaandoening... Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor en de ziekte van Parkinson en depressiviteit. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en een hersenaandoening te genezen. Hiervoor is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl Waarom, waarom gaat iemand in de lach schieten? Ja, die, die horen mij niet. Oh, Dat bedoel je? Die zeggen van, nou, ik wist het wel. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, dat zal je maar gebeuren. Dat, uh... Wat dat je een hersenaandoening ja, ja, dat is heel erg, denk ik. De, en, nou, Parkinson en, en dementie en, en zulke soort zaken. Ja, dement worden ja, lijkt me Ik heel vind erg. dat heel Parkinson erg. Heel erg. En, en, sommige... En, um... Aanvraag, ik me af wie er nou in een inrichting hoort. Ja. Zijn het de mensen die er buiten lopen of die erin zitten? Ja. En uh, uh, mij valt op dat ze vaak ernstig gelukkig uh, lijken. Nou, dat geloof ik ook. Die mensen dus, hebben ja. niet door dat ze zo zijn. Dat is inderdaad zo. Dus, uh, ja, dat dan is dan inderdaad zo. Van, uh, ik ben heel vaak in, in die tehuizen geweest bij, uh, bij kennissen. Dus toch? Oh. De, voor bij kennissen. Je moet mij laten praten. <laughs> bij kennissen. En uh, ja, het, het is inderdaad... Ja, het, het is... Voor ons is het heel zielig. En die mensen zijn best wel gelukkig, denk ik. Ja, precies. Ja. Dat denk ik ook. Alleen op het moment dat het begint. Dat je het gaat merken. Dat je het zelf weet. Ja, ja. Dat is kwalijk. Ja. Maar goed. You were on my side. Oh? Ja. Nou. Ja. Nou, oh, leuk. De kwestie van uh, goede coalities sluiten, dan nou, ja. weet je het zeker. Ja. Kok Robin. Oh. Ja, die. Nou, hartstikke klinkt, goed. Jongen. Klinkt vieser als dat het is hoor. Ja, nou, oké. Okay. <laughs> hey, als je uh, vitaal, vitaal wil worden, dan heb ik wel een oplossing voor je, Ro. Oh. Ja. Waar eerst de tennisbaan lag, achter het hoofdgebouw van Nieuw Unicum, werd vorige week de eerste paal geslagen voor een nieuw... Bewegings- en paramedisch centrum, wat de projecttitel kreeg Vitaliteit. In dit gebouw zullen sportspel en therapie geïntegreerd worden onder één dak. Zo kunnen dagbesteding, spel, fitness, sport en de behandelingsdisciplines optimaal samenwerken als het gaat om de vitaliteit, welzijn en gezondheid van de cliënten van die Unicum. De verwachting is dat het pand in april wordt opgeleverd. Ik hoop niet dat het 1 april wordt. Nee, nee, nee. Goeie, goeie, bal, goeie bal. Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind het heel erg goed. Nee, het is niet eens een tennisbal, maar echt een goede. <laughs> een, een voetbal. Een voetbal. Ja, goede bal. Ja. Die Outfield. Hé hey Hans, hebben we nog weer? Ik heb het, ja, ik heb het weer. Heb, heb jij het ik, heb het weer? Alweer, ik heb het alweer. Wat heb je weer dan? Ja, nou, ik heb het weer. Het weer. weer je hebt het het weer. strandweerbericht. Alweer? Alweer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en zoals jij eigenlijk al zei... We gaan, ik ga altijd eerst vertellen wat het, wat het geweest is. Maar dat heeft geen zin. Als we naar buiten kijken, is het donker. Dus het heeft geen weer. <laughs> Het werd wel 9 graden, dat wil ik er nog wel even bij vertellen. En, maar ik ga over morgen, en morgen zien we de zon wat vaker dan vandaag. Aan de zee kan een bui vallen, elders blijft het droog. Het wordt 7 of 8 graden, dus 7,5 graden. De wind blijft in het zuidwesthoek en is meest matig. Het weekend verloopt vrijwel overal droog, met soms even de zon. En zaterdag is het rond 7 graden, en zondag wordt het 10 graden. Ja, het gaat wel weer wat harder waaien. Ik hoop niet zo hard als dat het geweest is. Dus het ziet er toch eigenlijk wel uh, redelijk uit. Redelijk. Redelijk, ja. Nee. Ik kan niet zeggen ja. mooi, want mooi is de zon. Ja. He. Maar het kan jouw goedkeuring wegdragen. Mijn goedkeuring draagt het weg. Ik uh, zal Pelleboer een bericht sturen. <laughs> nee, die, die is er niet meer. Ja, Nee, daarom kan ik hem een bericht oh, sturen. Oh, dat ja. bedoel je. <laughs> ja, dat was ook altijd een man. Heb hier een brief op Pelleboer. <laughs> we gaan door, hè. Ja, en door. door. The other day, came to the world in a usual way. But there were planes to catch, bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a knew, and as he grew, he said I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle, and the silver spoon. Little boy blue and the man. Ja, dat zijn we allemaal, hoor je dat? Ja, ja. ja de, ik zei het al, er is net, uh, net een liedje van uh, de katkap, de krullen van de trap, hè? Ja, lijkt het een beetje ja maar op, dan hè? is het, uh, de kapperkap knap, maar de knecht van de kapperkap nog knapper <laughs> dan de kapper zelf. Moet je nagaan. Nou ja. hey, dit was trouwens Catch in the Cradle, Ugly Kid Joe. Joe? Ja. Papa Joe. Ja, oh, dit die, is weer een ander, hè? van uh, uh, Middle of the Road. Ja, papa Joe, ja. Ja, die kennen we nog wel. Ja, ken je Papa Jo? Ja, Papa Jo, die ken ik wel. Heb oh. ik nog maar geknikkerd vroeger. Ja. Ja. <laughs> ik zeg niks, Hans. Ja, ik heb geknikkerd vroeger. Ja, dus, jij ook? Uh, niet. Ik, of ik geknikkerd heb vroeger? Ja. Nee. Niet nee. nee. Jij niet? Nee. Ik wel, ik heb wel geknikkerd. Ja, het uh, het Corodex-terrein, waar Woonstichting de Kei sociale huurwoningen wil gaan bouwen, is nog altijd niet leeg opgeleverd. De nog aanwezige bedrijven hebben uitstel gekregen. Ze mogen in ieder geval tot 1 mei, 1 mei blijven, zegt Annette Bogaert van de op het terrein gevestigde kringloopwinkel het pakhuis. Weet jij, waar is dat Corodex terrein? Is dat bij jullie in de buurt? Als je uh, Nieuw-Noord binnenkomt, ja? dan uh, de eerste grote afslag die je krijgt, ja. uh, de Celsius. Ja. En de tweede is uh, het Duintjes. Nou, nee, dan ga je richting de, de, de Varenheidstraat en ja. dan meteen rechts. Oh ja, ja, dat weet ik wel. Dus ja. Als je uh, een blokje erom rijdt. Dan, ja, ja. ja. En da maar ga daar gaan ze woningen bouwen. Ja, ik, staat het, hier... ik geloof het wel. Ja, ja en, dat is de bedoeling. Hè? Nou ja, weet je, die entree is, um, nou, zal ik het rustig zeggen, niet fraai. Nee. Nee, uh, nee dat klopt dus inderdaad. Dat, uh, dat, dat mag maar op een ja. beurtje gebruiken. Ja, want de gemeentelijke woordvoerder Claudia Plant laat weten dat het pakhuis een sociale functie heeft. En dat de gemeente daarom bereid is mee te helpen bij het vinden van een andere locatie. De, het pakhuis, dat bedoel is waarschijnlijk die kringloopwinkel. Ja. ja, nou dat is een goede zaak. Kringloopwinkels zijn altijd goede zaken. Dat, je, uh, ja, ik, het woordje altijd uh, vermijd ik, dus nou, ik zeg, ja, de, de, meestal. Meestal vooruit. Voor, voor mensen die niet ruim in, de, in, in het geld zitten, is het een ideale oplossing. Mm, ja. <laughs> Yeah, exactly. Ben je nou met mij eens een keer? Ja. Hey, nou, right, nah. en maar door dan? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Mooi hè? Ja, zo is het ook. Just the way you are. Ja? Toch? Ja, ja Hans, als jij ja, dat zegt, weet je, het vind is dat, jouw ik... programma... dus ik ben het heel snel met je eens. <laughs> en nee, ik, ik bedoel, ik discussieer alleen voor de vorm met je. En... Ja, dat is goed. Ja. Ja, nou, ja nee, laat maar zin. <laughs> <laughs> ik wou dat zeggen, maar doe maar niet. Oké. Ja. nou ik, even, ik begin even opnieuw. In het afgelopen half jaar spande het comité Zandvoort... ...Holocaustnamenmonument zich in om donaties binnen te halen... ...voor het Nationaal Holocaustnamenmonument in Nederland, in Amsterdam. De diverse inspanningen hebben 3.300 euro opgeleverd. Zo bracht het comité een bezoek aan groepen 7... ...van de aantal basisscholen in Zandvoort. Tijdens deze bezoeken sprak het comité uitgebreid met de leerlingen... ...over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...en dat kan nooit geen kwaad om dat weer naar boven te halen... Verder werd er een herdenkingsplechtigheid in de Rotestandse kerk georganiseerd. Waarbij Wereldoor Wereldoorlog 2 uitbrak. Had Zandvoort 561 Joodse inwoners. En in maart 1972 werden deze inwoners gedwongen om naar het Amsterdam te verhuizen. Al vandaar dat er zoveel Joden in Amsterdam wonen. Er woonden al van zijn natuurlijk heel veel Joden. De Jordaan... Uh... Waarom hebben ze dat dan gecentraliseerd eigenlijk? Dat, dat begrijp ik dan niet helemaal. Een keer? Nou, dat ze allemaal weer... Dat ze allemaal naar Amsterdam moesten. Ja. Dan wordt eigenlijk... De, de Joodse gemeenschap wordt dan heel erg... gecentraliseerd in Amsterdam. Ja, maar dat is niet alleen in Amsterdam gebeurd. Hè? Dat is ook in Warschau gebeurd. Ja, de, ja, en ja. Een aantal ook. andere grote ja. steden. Ja, het is... Maar ja. het is... Ik vind het een hele goede zaak... dat er uh, de jeugd van tegenwoordig... toch uh, nog even verteld wordt... hoe het, uh, hoe het vroeger was. ja. Ja. En dat het allemaal niet zo rooskleurig was zoals ze nu denken, hè? Dat het is. Oh, ja, ik ja. weet niet of ze dat denken, maar uh, uh, Denk het wel. Maar goed, ik, gewoon, ik vind het een al... Is het wel goed? Ja, dit is wel heel goed. Ja, ja. goed, goed, goed, goed. Kunnen we nou weer verder? We gaan verder. Vrolijk onderwerp doen? Ja, wij gaan gewoon hartstikke vrolijk zijn. Penniston. We hebben nog iets van een, een, een bioscoopagenda. Voor Zandvoort en de regio. Nou, niet, niet iets hoor, maar er is een bioscoopagenda, inderdaad. Een van, van, een, ja. van. Circus Zandvoort. En die telt tot 31 januari, dus het is nog wel eventjes. En het is Ferdinand, zaterdag, zondag en woensdag om half twee. En de intrede zes jaar. Coco en Olafs Frozen, 3D in het Nederlands, zaterdag, zondag, woensdag om half zes. Nee, om half vier, ook zes jaar. The Greatest Showman, donderdag tot en met dinsdag... om acht uur, en dat is negen jaar. En dan hebben we ook nog de filmclub... The Man with the Iron Heart... Moord op de Heidrich in 1942 in Praag. En dat is woensdag om half acht, in zestien jaar. En dan komt eraan Ladies' Nights, Fifty Shades Freed, En woensdag 7 februari, om half acht. En dan hebben we nog Cinema Nostalgie... Zelavi, dinsdag 6 februari om half twee smiddags. En het weten allemaal eigenlijk wel waar Circus Zandvoort is. Dat is dat hele mooie gebouw. Hè. Wat zeg je nou? De Circus Zandvoort, hele mooie gebouw. Ook dat niet. Nou. De, jij, de volgende keer dat jij weer uh, op bezoek <laughs> gaat uh, naar zo'n uh, Ja. Um, um, het, nou, laten we. Het inst la instituut sanatorium met uh, hoge hekken, <laughs> tralies en mannen in witte jassen en ja. zo. Dus um, busje komt zo, ja. Ja, precies. Nou, misschien wel. En, maar um, laat je eens even checken. Ja. Maar het is wel in ieder geval een gebouw wat in het oog springt, laat ik het zo zeggen. Dan. Ja. Zo dat wel. Je. Je. Zozeer doet het wel. Ja, ja dat wel. Ja, ja we gaan uh, verder, hè? We gaan naar Havana. Uh, ja, ja. We gaan in, uh, roken. Wat, ik mag, wat zeg je nou? We gaan roken in Havana. Gaan we gaan oh, een wilde Havana. Ik schrok er al. Ik denk ja, ja. Maar um, wat ik me wel afvraag, nog even terugkomend op jouw bioscoopagenda... Uh, ja. Entree zes jaar. Krijg je dan ook eten en drinken die zes jaar? Dat weet ik niet. Dat staat er niet bij. Onder de, de, de, boven de zes jaar die mogen daarin en onder niet. Oh, eronder. Nee, on, onder, want onder zes jaar. Ja, nee, je doen, je dat gaat niet, want ze, dan moet je luiders gaan verschonen. Dus dat gaat niet. Jij zegt dat alles onder de zes jaar. Hans, je maakt het alleen maar erger. Wat? Alles. Oh? Oh, Havana, oh, on your Havana, He took me It's getting gonna more light, baby Havana, Camilia, Camilla, Cabello en Young Thug. Ja, ik zat en daarom zei ik van we gaan roken. Ja. Ik dacht aan Havana en Caballero, maar dat was het niet. Ja, ik, ik weet niet of je wel eens foto's van de dame hebt. Nee, gezien. nee. Nou, dan wil je van alles maar, behalve roken. Dan wil je geen roken? Dan Wil je daar niet roken? Nee, nee ik wil niet, zou niet met. Ik zou van alles met haar willen doen, maar. Niet roken. Oké, okay, niet roken. Nou. Misschien, um, misschien als ik klaar ben dat ze dan mag roken. Ja. Oh, wow, nou klinkt het net zo meteen, krijg ik een hashtag #metoo ja, op, uh, op mijn ja, kont? Ja, dat denk ik. Ja, ook, ja. we stoppen. <laughs> en we hebben nog wat leuks in, uh, in Zandvoort, want we hebben ook een, uh, een, een goed duo. En dat is Imke van Aar en Deborah Jille. die zijn knap tweede geworden in het vrouwendubbel van badminton. Van in het Zweedse Open, in de Swedish Open van 2018. Ondanks dat de finale niet gewonnen werd, was het een heel geweldige wedstrijd die zeker weer punten oplevert om te stijgen op de wereldranglijst. In de finale was het als derde geplaatst de Zweedse koppel Emma Carlson en Johanna Magnussen met 21-18 en 11-21 te sterk voor de Zandvoorters. Maar dat is niet het minste koppel, want ze zijn ook Europees jeugdkampioen van hun leeftijd. Imke van der Aar gaat zich nu, net als haar broer Wessel... opmaken voor de Nederlandse kampioenschappen... die van 2 tot 4 februari in Almere worden gespeeld. Er zijn toch ook wel kanjers in Zandvoort, hè? Ja, petje af, hoor. Zo. So. Ja, petje af. En natuurlijk zijn er kanjers in Zandvoort. Uh, de naam zegt het ja, al. Ja, ik zeg niks, hoor. Beach voor kanjers. <laughs> ja, dat is waar. Dus het klinkt beter dan Beach voor Amsterdam. Ja, precies. Ja, precies.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 En uh, Jess Klein, uh, ik beloof dat ik uh, binnenkort wat meer van deze plaats zal draaien. Ja, ik vind het uh, een lekkertje. Maar, uh, Heb we je hadden... het over Jess en Dat Jess plaatje Klein. dan oh. bedoel ik hoor, het plaatje. Ik ja, ja, um, maak het dan nog niet aan. Nee, ik had, ik had het net over de badmintonners, maar er is er nog eentje. lees ik nu over tennis. En dat is Melissa Boyden. En die wint een heel, heel groot internationaal toernooi. is gewonnen in Bosnië-Herzegovina. En dat is in de U16-leeftijdgroep. Uh, en Boyden had hiervoor in de U14-klasse de 5 TE-toernooien winnend afgesloten. En omdat ze nu nieuw was in de U16... was ze verplicht om kwalificatiewedstrijden te spelen. Daar ging ze doorheen als een warm mes door een pakje boter. In het hoofdtoernooi versloeg ze achter elkaar de nummers 4, 2... en in de finale nummer 3 van de geplaatste spelers. En ook in het dubbelspel had ze succes... En was de halve finale het, van het, het haar eindstation. In één week speelden ze elf partijen en deden ze er allemaal. Dus we gaan vast nog wel van haar horen. Dus je ziet, we hebben nog meer uh, bekenden, hè? We hebben nog meer. Kanjers, ha die, kanjers. Die, ja, nou, ja, hup, het strand. Hé, <laughs> hey, uh, we gaan eruit met iemand die uh, abrupt zijn tour ja. heeft afgezegd. Ja, dat uh, mindere reden, hè? Ja, uh, ja. Parkinson geconfronteerd. Ja, niet best. Uh, ja, dus succes, Neil. Ja. ik zou ik zeggen. Vanaf deze kant. het En is ook meteen het laatste nummer. Die gaan we ermee uit. Dus wil jij nog een dag zeggen tegen de luisteraar? Dag, dag. Tot morgen. Ja, tot morgen. Gezond weer op. Fijne avond. Da. Wasn't the spring. And spring became the summer. Who would have believed you'd come along? And touching hands, reaching out, touching me, touching you.